Al 10 uur. Dit is Door al Megens met het NOS-journaal. na de test van Noord-Korea met een ballistische raket. Dat heeft president Trump de Japanse premier Abe laten weten tijdens zijn bezoek aan de VS. Abe noemde de test absoluut onaanvaardbaar. Noord-Korea vuurde vannacht een raket af in de Japanse zee. Die vloog zo'n 500 kilometer voordat deze in zee belandde. De VS en Zuid-Korea spraken over een nieuwe provocatie van het regime van Kim Jong-un. In de Waalse plaats Waver bij Brussel zijn op een nieuwe kaartbaan zo'n 70 mensen onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging. Volgens Belgische media hebben vijf slachtoffers een ernstige vergiftiging opgelopen, maar ze zijn niet in levensgevaar. Een groep van zo'n 150 mensen was op de kaartbaan, die pas dinsdag officieel wordt geopend. Waarschijnlijk werkte de afzuiginstallatie niet goed en konden de uitlaatgassen niet wegkomen. UFC-vechter Germaine de Randami heeft als eerste Nederlandse vrouw de wereldtitel in het Mixed Martial Arts gewonnen. Ze nam het vannacht in New York op tegen de Amerikaanse Holly Holm. Na vijf rondes was er geen winnaar, maar de jury wees unaniem de Nederlandse aan als nieuwe wereldkampioen Ultimate Fighting. De Randami was ooit alleen eens wereldkampioen kickboksen. Een paar jaar geleden maakten ze de overstap naar het Mixed Martial Arts. Een groep van zo'n 240 grienden die vast waren komen te zitten op een strand in Nieuw-Zeeland... hebben zichzelf gered en zijn terug naar zee gezwommen. Ze konden van het strand wegkomen toen het vloed werd. De groep spoelde gisteren aan niet lang nadat een andere groep grienden was teruggebracht naar zee. Waarschijnlijk waren deze dolfijnen afgekomen op noodkreten van de andere dieren. Het weer, het wordt overal droog en vooral in de noordelijke helft breekt de zon door...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 Met de uh, Jacques Louze trio Jim no Piddy. Als we nu naar buiten kijkt, het is behoorlijk wit, het heeft behoorlijk doorgesneeuwd vannacht. Er zijn allemaal kinderen aan het spelen in de sneeuw alweer in de duinen. Ik is er ook eventjes met mijn kinderen geweest mijn naam is David Habicht trouwens. En we gaan uh,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 The Bronx and Staten Island too It's lovely going Very fancy on old Lancy Street, you know the subway charms us so when balmy breezes blow. compares with moth street in july sweet pushcarts gently The great big city is a wondrous toy Made for a girl Sweet push cards, gently.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 يا النفس قوم يا حجبو ويحاهم كم يدعون دل فطن يا بدون الله Alfam EN de zon,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 me Thank you. We luisteren zojuist naar The Nearness of You, uh, als een uitvoering van Bill Zhang van het album Blue and Green Soft Jazz. We gaan nu verder met Daughter of Eve van Chris Tyle. Van ZFM Jazz, ik hoop dat u heeft genoten. De volgende nummer is van Stan Gads Moonlight in Vermont.